Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Er zijn wereldwijd nu meer dan 100.000 mensen overleden aan het coronavirus, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University. Die houdt het aantal besmettingen en slachtoffers sinds het begin van de uitbraak bij. Ruim 1,6 miljoen mensen raakten tot nu toe besmet met het virus. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, niet iedereen wordt getest, sommige overheden zijn niet transparant over het aantal besmettingen en ook de manier van tellen is niet overal hetzelfde.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 Turkije heeft dit weekend een uitgaansverbod ingesteld voor de hele bevolking. Deze totale lockdown geldt in de 31 grootste steden van het land... waaronder Istanbul en de hoofdstad Ankara. Er is al een paar weken een totaal uitgaansverbod voor 65-plussers. Begin deze week is daar ook een uitgaansverbod voor jongeren onder de 20 jaar bijgekomen. En verder zijn alle scholen, universiteiten, cafés en restaurants dicht. En Dan geldt er een verbod op parken bezoeken en wandelen.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 Jurian van Dongen schreef de tekst van het lied... en Peter van der Witte componeerde de muziek. Zij en Klaassen ontvangen een bronzen buste van Annie M. Schmid en 3500 euro. De prijs zou eigenlijk al op 30 maart uitgereikt worden... maar dat ging door de coronacrisis niet door. Het weer. Vannacht koelt het af naar 3 tot 7 graden. Morgen en zondag is het zonnig en warm. Zondag in de middag stapelwolken en kans op een bui... mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.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 The sad man Listen now, if we could be happy Come on. You're all I ever need and more I'm not being cynical I just wanna let you know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 Is a Oké. Okay.